Twee uur. Moutsvreurs met het CNRS journaal. Een woonwinkel is in de as gelegd. Er komt veel rook vrij. De brandweer adviseert om wonende deuren en ramen dicht te houden. Op de meubelboulevard in Breda staan 52 winkels. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. In het Franse Lille is het afgelopen avond opnieuw onrustig geweest. Engelse supporters raakten slaags met de politie. Er zijn meerdere gewonden en de politie heeft zeker 30 relschoppers opgepakt. En Lille zijn veel Engelsen. Het land speelt morgen in het naburige land tegen Wales. De rellen braken uit na de wedstrijd tussen Frankrijk en Albanië. Die werd gespeeld in Marseille. De Fransen wonnen het duel op de valreep. Griezmann maakte in de negentigste minuut het eerste doelpunt. En vijf minuten in blessuretijd werd het nog 2-0. Frankrijk is als eerste in pool A zeker van een plaats in de achtste finales. Egypte meldt dat in de Middellandse Zee het wrak is gevonden van de Airbus A320 van Egypt Air. Het vliegtuig met 66 mensen aan boord verdween bijna een maand geleden van de radar. Het was onderweg van Parijs naar Cairo. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Berichten over een explosie aan boord werden later tegengesproken. In de Venezolaanse kuststad Cumana zijn meer dan 400 plunderaars gearresteerd. Ze werden opgepakt door de oproerpolitie nadat ze meer dan 20 winkels hadden leeggeroofd. In het land zijn plunderingen aan de orde van de dag... vanwege voedseltekorten. Er is een gebrek aan bijna alles. En daardoor zijn er al wekenlang protesten in Venezuela. Dat kampt met een zware crisis en de hoogste inflatie van de wereld. Het weer vannacht opklaringen het koelt af na zo'n 10 graden. Morgen eerst nog droog met af en toe wat zon. In de loop van de dag opnieuw buien bij maximaal van zo'n 21 graden. En dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is... In vier van. GFM. Met nu de nacht.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 sure yeah. van Zonvoort. I know no, if no, nobody nobody get get hurt. I <laughs> <laughs> know now. Oh, you yeah, want the sack, man? Yeah. yeah. Take your hand in the air now. Yeah. And all is okay. Yeah. okay yeah. Man, it's fine.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 right i believe is mine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 See yeah.